Acht uur, Gert Kluck met het Internationaal. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken heeft het geweld vrijdag in Haula in Syrië scherp veroordeeld. We moeten als internationale gemeenschap hier krachtig op reageren, zegt de minister in een verklaring. Alle aandacht moet zich volgens Rosenthal eerst richten op de zoektocht naar de daders en opdrachtgevers. Hij wil dat de VN-waarnemers in Syrië onmiddellijk toegang krijgen tot Haula. In die stad in de provincie Homs opende regeringsmilitairen vrijdag het vuur op Syriërs die zich na het vrijdaggebed hadden verzameld voor een betoging. Volgens de Verenigde Naties zijn zeker 92 burgers gedood, onder wie tientallen kinderen. De steun van GroenLinks in 2011 voor de politietrainingsmissie in Kunduz was in alle opzichten fout. Dat zei Tovik Dibi in het BNN-radioprogramma De Overnachting. De kandidaat zegt dat zo'n besluit nooit meer mag worden genomen. De steun van GroenLinks was nodig voor een Kamermeerderheid. De fractie stond volgens Diebi onder zeer grote druk. Van de tien Kamerleden stemde alleen Ineke van Gent tegen. Eén tegenstem was acceptabel, zei Dibi. Volgens hem waren er meer Kamerleden van GroenLinks die tegen wilden stemmen. Diebi noemt de kunduz als reden dat het nu slecht gaat met de partij. GroenLinks is in de peilingen gehalveerd.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 Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Zweden. Lorraine was met haar nummer Euphoria de beste met 372 punten. Ook Nederland gaf de 12 punten aan Zweden. Lorraine won met een uptempo poplied en bijbehorende dansact. Ze was vooraf al de grote kanshebber voor de eindzege. De Zweedse zangeres werd in eigen land bekend door haar deelname aan idols. Het is de vijfde keer dat Zweden het Eurovisie Songfestival wint. De laatste keer was 13 jaar geleden. Johan Franka kwam namens Nederland niet door de tweede voorronde heen. Na de finale werd duidelijk dat ze donderdag met You 15 Me 15e is geworden van de 18 deelnemers. Een brand in een natuurgebied op Friesland heeft een stuk hei in de as gelegd. Het gaat om een gebied zo groot als twee voetbalvelden. Het vuur brak rond half tien uit en verspreidde zich snel. De rook was tot op het vasteland te zien. De brandweer op Vrieland kreeg hulp van de brandweer van de luchtmacht... die in de buurt was voor een oefening... De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Uit een vleesverwerkingsbedrijf in het noorden van Chili... worden een half miljoen varkens weggehaald. De dieren zijn sterk verwaarloosd. Door wanbeleid van het bedrijf en door gebrek aan voedsel en hygiëne... zijn de afgelopen maanden al veel varkens doodgegaan. Dat leidde tot klachten van omwonenden over stank, ratten en bacteriën. Vorige week liep de spanning zo hoog op dat het tot rellen kwam... waarbij dierenactivisten twee politieauto's in brand staken.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 Het weer zonnig en droog. In het noorden wordt het 18 graden. In het zuiden maximaal 26. In het oosten kan er later vandaag een bui vallen. Morgen blijft het droog met zonnige perioden. Ook stapelwolken. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Boer zoekt vrouw. De reunie. Uit de kast. De keuringsdienst van waarde. Spoorloos. De wandeling. Brandpunt. Tijd voor twee.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 Vraag ernaar bij uw adviseur of kijk op deltaloid.nl. Kritisch op het juiste moment. Deltaloid. Heel zachtjes hoor ik hem. Los van de vogels natuurlijk. Maar leg uw oor even... Tegen de box of tegen uw radio en dan hoort u ze zachtjes zoomen. Want sinds vorige week staat er hier achter het kapitol nog een extra microfoon. We hebben natuurlijk al altijd onze buitenmicrofoon. Maar nu hangt er een microfoon in de bijenkast die hier achter het Capitool staat. En als ik het zo bekijk, nou, die bijen hebben het al flink naar hun zin. Ze zijn een beetje tot rust gekomen vliegen een beetje af en aan, zo'n 10, 20 bijen in en uit. Nou, Zo te zien hebben ze het zeker naar hun zin hier achter bij het kapitol. En dit, dit zoemende geluid, is toch wel echt het geluid van de zomer. Hè? Van, van een bodempje ranja in je beker op de buitentafel. Van wit brood met aardbeien, van een gesmolten perenijsje. En ook al begint de zomer, de meteorologische zomer, pas officieel vrijdag... Als men op Bent wat op vakantie is, wij lekker buiten zitten en de bijen zoomen, dan verklaar ik haar gewoon bij deze voor geopend. De zomer. Goedemorgen. Nou, als u mij toch eens zou kunnen zien zitten hier met een enorme grijns op mijn gezicht. Want ik zit gewoon lekker buiten. Het is nu tegen de nou, 17 graden zie ik hier uh, op mijn uh, klokje. De vogels fluiten en uh, ja, het kapitol is natuurlijk altijd al een, een super werkplek. En uh, wat mij betreft de mooiste radiostudio van Nederland. Maar om dan ook nog eens buiten te zitten, dat is echt... Zo te gek. En op deze prachtige Pinksterochtend uh, laten de vogels, vogels flink van zich horen. En dat duurt nog maar een paar weken. Dan begint de ruien en is het natuurlijk uh, voorbij hè, met die ochtend- en avondconcerten. Daarom gaan we vanochtend nog even volop genieten. En dat gaan we doen samen met Dick de Vos. Uh, die komt vertellen over zijn nieuwe vogelzangboek. En dat is wat anders dan andere boeken. U denkt, ja, weer zo'n boek. Maar dit is wel echt een heel bijzonder. We gaan het er straks even over hebben. Vogels uh, klinken hem letterlijk als muziek in de oren. Maar vanochtend hebben we ook echt uh, live muziek. Van een duo dat een heel uh, scala aan instrumenten... Laat eens heel kort even, nou kunnen we een frubbeltje horen. Dat het ook echt... Uh, want ze staan een beetje koffie te drinken natuurlijk. Een duo dat een heel scala aan instrumenten bestelt Van marimba. Ah, kijk, daar hebben we de marimba. Saxofoon. En mijn clarinet, percussie. Nou ja, dat allemaal zometeen. Verder nog de superwijzer en de eikenprachtkever. Kortom de perfecte manier om uw Pinksterdag te beginnen. Ik ben Janine Abbring en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Terwijl zie ik zie hem maar in de vet al een beetje, staat te, te, te, te vogelen. begonnen wij onze uitzending met het menuet uit de orkestiete in D-Groot... van de Duitse componist Johan Friedrich Vasch. Het gaat slecht met de schaapskuddes in Nederland. Door de enorme bezuiniging op natuur wordt ook daar op het onderhoud beknibbeld. En dat merken de herders met hun schapen. Het was al geen vetpot, maar nu draagt een flink aantal herders met stoppen. Aandacht voor dit onderwerp is er volgende week op 3 juni... op de Dag van het Levend Erfgoed in Arnhem. Maar voordat het zover is trekken een paar honderd schapen al aan de bel. Afgelopen vrijdag vertrokken drie herders vanuit Epen voor een tocht van zo'n 70 kilometer naar Arnhem. Vandaag gaan ze van Assel naar Leesten... Onderweg laten ze van zich horen. Er wordt zelfs op 1 juni een symposium gehouden over deze schaapachtige materie. Joost Huizing gaat langs bij de trekkende kudde. Hij ontmoet daar initiatiefnemer Martin Woesterburg van het netwerk... nou, let op hoor, deze ziet hij nu aankomen. Dit netwerk heet Daarom eten we schaap. En uiteraard is er ook een schaapsherde bij. Roelof Kuipers. Oscar, je gaat ervan. Schiet eens op. Kom. Oscar uit. Letten ze nou alleen op Oscar de hond of komen ze ook op Afjafluiten? fluiten? Nee, het gaat een beetje om de stem. Elke keer zelf zeggen, daar reageren ze op. En je zag net dat ze hier helemaal naar beneden liepen op die berg. En dan op het moment dat de hond aan het werk is, dan laat ik mijn stem horen. Dan weten de maar waar ze naartoe moet lopen, naar welke stem. En als je elke keer hetzelfde zegt... Reageren ze daarop. Ze verstaan het niet, maar ze begrijpen het wel. Het is net als een hond. Hij verstaat het ook niet, maar hij leert het begrijpen. Dit zijn een paar honderd schapen. daar lopen er nog meer. Hoor. Er komen er nog veel meer. Maar we hebben hier, ik heb hier 300 moederdieren en 200 lammeren nog lopen. Dit is een meneer met zo'n prachtige kop. Ja, dat is de geitenbok. Ik heb overal een geitenbok bij lopen. Waarom we hebben... bij schapen een geitenbok? Vroeger was het zo. De schapen was in dienst van boeren. De boeren die gaven de schapen mee en dat waren witte schapen. De zwarte schapen waren voor de schapen zelf en de rest werd bijbetaald in loon. Witte schapen, de wolken kon geverfd worden en de zwarte schapen, dat was, dat was het wol voor de arbeider. Dus vandaar dat ze iets goedkoper waren. De knechten die bij de boeren liepen, die hadden de koe van de armoede. Dat is een geit, hè? De koe van de armoede. Ja, dat is een geit. Ja. De koe van de armoede is een geit. En die moest bij. Als je een slechte boer had, die ja. trok het gras wat de, de geit opvraat op het erf, dat trok hij van het loon af. De knechten liet de geit met de schapelden meelopen. Dan kwam die, s avonds kwam die vol. Met melk kwam hij weer thuis. En nu op trektocht? Ja, we gaan met z'n hele spul op trektocht. Oude route van Willem Koestapel. Willem Koestapel was een oud rondtrekkende schapenhelder van de jaren 60 tot de jaren 60 naar doorgelopen. Heeft. Die werd gesignaleerd op de Afsluitdijk en in België. Dus dan kun je nagaan. Met, met een kudde. Met een hele kudde, ja, ja. En waren dat net zulke schapen als deze? Nou, het, of dezelfde het, hetzelfde schapen, net zulke schapen weet ik niet. Maar het waren de landrassen die zich daar in stand hebben gehouden. En nu lopen jullie niet voor de lol. Nee, wij lopen eigenlijk een protestactie. Een positieve protestactie. Wij willen eigenlijk onder de aandacht brengen wat wij aan het doen zijn. Ons natuur, wat we aan het beheren zijn. En het is zo moeilijk om te overleven. De stichting Kuddes, dat gaat nog. Wij moeten als particulier moeten we zien te rooien en dat is vreselijk moeilijk. Met deze kudde moet je zondag, volgende week zondag, waar zijn? Bij de Dag van het Levend Erfgoed? Aan het eind komen we uit in Arnhem, op Prezeghaaf. We zijn zeven dagen aan het lopen. We gaan door het kroondomein, we gaan door uh, verschillende gebieden. Van natuurmonumenten, Gelders landschap. Want, want het gaat er natuurlijk om, behalve voor jouw boterham. Dat die schapen belangrijk zijn voor het natuurbeheer. Ja, dat stukje natuurbeheer wat wij doen. Dat wordt zo slecht betaald. En om, om dat onder aandacht te krijgen. Om daar discussie voor los te krijgen. Om, om te proberen om hiermee te overleven. Ja. Dit stukje erfgoed wat hier nog hebben. is is prachtige Nederlandse historie. Ik ben een van de laatsten. Misschien kuddes in Gelderland, uh, over, over heel Nederland. Nee. Ik denk. Ja. ja, dat zijn er nog maar zo weinig. We praten er nog over. Hey! Pst. Kijk jongens, kom. Mag ik even iets dichter naar de schapen toe? Ja, ja. Of rennen ze dan ineens ja. weg? Nee, nee, nee, gaat maar aan. Dit is uh, Velo's heidenschaap. Nee. Ik fok een schaap. En uh, die ongeveer in deze koptrein het goed gaat doen. Dus een beetje een mix van de Duitse kant af en de Hollandse kant af. De bouw van de schaap moet zo wezen. Hè? Er moet lucht in de boskast zijn. Dus brede voorpoort, als je dat lammetje daar ziet. Dat is eigenlijk een lammetje die zal straks heel goed doen. Zie je dat nu al? Ja, dat kun je nu zien aan de bouw. Niet te korte nek, redelijk lange been en ruimte tussen de boskast. Daar nou zijn we in Nederland gewend om lamsvlees te eten. Dat is heel normaal tegenwoordig. Maar jullie zijn, Martin, een actie begonnen om ook schaapvlees te gaan eten. Ja. Deze prachtige schapen. Ja, omdat het geval is namelijk dat deze schapen het na zes jaar op een gegeven moment niet meer kunnen bolwerken. Zeker op de heide, dat is hard werken voor de schapen. Ja. De schapen worden te oud, tandjes vallen uit en sommige schapen zijn ondeugend. Dus die springen over omheiningen heen en dan gaat de hele die kudde zijn, erachter. Die zijn aan. de hond te slim af. Bijvoorbeeld, of ze worden kreupel. Dus elke kudde die heeft zo'n 10% uitval aan schapen. En uh, normaal gaan die schapen, er dus de anonimiteit in, hè, dus richting het buitenland of richting het kattenvoer, noem het maar op. Daarom zeggen wij dat je eigenlijk schapenvlees moet eten, om te zorgen dat herders als Roloft en uh, Filip en Chris, die hier dan de, de, de trektocht organiseren, dat die ook een, een betere boterham uh, krijgen. Ja. Want als er een schaap op is en uh, je moet hem verkopen voor de slacht, wat levert hij dan nu op? Een schaap die helemaal op is, dat is voor ons geitengeld. Een paar tientjes, zoals de geitjes naar Frankrijk verhuizen. Daar gaan de schapen mee voor een paar tientjes. Dat levert het op. Daar valt eigenlijk niet uh, voor te werken. Het is wel zo, moet ik zeggen, de lammeren die bij ons geboren worden. Wij hebben 250 lammeren nodig om 50 jongere lammeren de kudde ja. weer aan te laten zuiveren. Er worden van de 250 van 125 rammetjes geboren. Die mogen ook gewoon meelopen in de kudde. Uh, die rammetjes die brengen we wat meer op. Maar goed, ook daar kunnen we niet van leren. Ja, ja. Dat is makkelijker, maar goed, ons landvlees en de cultuurrassen, daar zitten natuurlijk ook heel veel verschillen in. Ja. En nu is eigenlijk de actie of de slogan, als je van het landschap houdt, eet een schaap. Ja. Maar we houden niet van schapenvlees, want dat is veel te scherp, Daarom eten we ook geen geit. Dat is het idee inderdaad, maar als je schapenvlees op een goede manier behandelt... dus op een netjes slacht, wat ook twee weken laat afhangen... Dan krijg je een vlees wat vergelijkbaar is met wild. Ree lijkt er het meeste nog op. Een beetje kruidig, maar heel goed te eten. <tie> het is wel geestig, want als wij praten over het eten van schapenvlees... <tie> dan zetten ze het op rennen. <tie> ze, ze zijn weggelofd. <tie> Ik denk niet dat ze dat daarvoor doen, maar het is nu zo warm. Volgens mij zoeken ze nu een plekje op om lekker in de schaduw te kunnen liggen. Ja. Wat kan je van schapenvlees maken? Bijna alles wat je met rundvlees ook kan doen. Ja. Stoofpotten. Ja. Ja, er zitten heerlijke filetjes op... die je even pats, pats in de pan legt en dan heb je heerlijk malsvlees. Echt heel veel. Veel mensen zullen toch denken... als je van dieren houdt, dan moet je vegetariër worden. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ik denk dat als je van dieren houdt en je wilt dat al die zeldzame huisdierassen die er hier in Nederland ook bestaan, dan moet je die ook opeten. Ja. Ja, dus wil je die behouden, dan moet je, moet je ze opeten. Want anders dan krijg je hele kleine populaties met inteelt en alles van dien. En dan gaan ze gewoon verloren. Ja. En een van de belangrijke functies van schaapherders is onder andere het behoud van die zeldzame huisdierassen. En ook weer het creëren van nieuwe huisdierassen zoals Rollof hier uh, aan het doen is. Eigenlijk ja. door het inkruisen van allerlei rassen die hier in Winterswijk het best gedijen. Hoeveel kilometer moeten jouw schapen vandaag lopen? 15 kilometer ja. volgens mij, ja. En dat kunnen ze aan? Dit want... kunnen ze dat aan. Wij doen, uh, voor mezelf doe ik het ook. Rondom Winterswijk van, heb ik daar ja. van bij dat ik 17 kilometer doe. En we lopen sneller dan menig mensen in de vierdaagse. <laughs> Rolof, ja, misschien wel een gewetensvraag. Eet je wel een schaap? Tuurlijk eet ik schaap. Lekker. Kijk eens naar mijn schapen, achterom. Fantastisch mooi leven ze hebben. En aan het einde, dan wordt er natuurlijk een, een schaap of een lam wordt er wel geslacht. Ja. En daar kunnen weer andere lammeren, die kunnen weer groot worden in de kudde. Veel plezier nog verder op de tocht? Ja, nou goed, uh, we zijn nog tot vrijdag aan het lopen. En uh, het is, de route is op internet uh, op te zoeken. Uh, via Facebook, Twitter. Dat is ongelooflijk, De schaapherder ja, dus... van tegenwoordig, dat is niet meer die man die de hele dag buiten staat... Maar je moet ook uh, achter de computer? Maar goed, dat is ook het beeld dat een beetje weg moet natuurlijk. Hè. We zijn niet meer die ouderwetse schaaphalter. We zijn gewoon een moderne, rondtrekkende cursus die natuur andere neer. Ja. Bijna zo uh, dartelen over de bloemen heen. Van het uh, muzikale duo Wooden Winds was dit Werner Jansen op sax slash staat hier. Maar dit is volgens mij een... Sopraansaxe. Sopraansaxe. Kijk. De Een rechter saxofoon. Uh, en Peter Wilms op marimba en percussie. Inbolk heette dit stukken lente. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie Goedemorgen. zitten recht tegen ja. de zon in ja. te kijken. Ja, we ja. zitten buiten. Ja, te gek. Echt, ja. echt zo gaaf. Jullie, uh, Peter, jullie waren hier al om kwart over zeven. Toen dacht ik, wat doet die man hier in de hemelsnaam zo vroeg? <laughs> maar nu ik uh, dat de apparaat daar binnen zie staan, dan weet ik uh, wat, uh, hoe dat, uh, waar dat komt. Je mag een beetje dicht bij de microfoon ja. praten, als je wil. Ja, ja, ja. Ja, dit is een uh, marimba en uh, dat kan je dus zeg maar, vergelijken met een xylofoon. De meeste mensen weten wel wat een xylofoon is van de, van de, van de basisschool, zeg maar. Ja, maar dan heb je ook zo'n kleintje. Ja, dat is uh, zo'n zo ding met van die houten staafjes, maar dit is dan uh, zijn grote broer, zeg maar. Mm -hmm. Ja, hoe groot even voordat wij een beeld hebben? Twee uh, meter dertig. Twee meter dertig. <lacht> en <lacht> ja. hoe lang ben je normaal bezig met opbouwen? Nou, dat valt wel mee hoor, een kwartiertje ongeveer. Ja, en wat is het nou voor soort instrument? Is het te vergelijken met een xylofoon? Ja, ja absoluut. En is ja. het ook, ben je ook begonnen als jongetje met een xylofoontje en ben je gewoon steeds groter geworden? Ge, gaan? Nou, nee, eigenlijk niet. Ik ben, ik ben begonnen als trommelaar. En meestal kom je met, met dat soort instrumenten in aanraking als je, als je slagwerker bent. En dan, uh, dan ben je eigenlijk van huis uit ben je een soort trommelaar. Zeg maar. Dus ik ben vroeger ook bij de, ja. bij de harmonie en de fanfare begonnen. Maar niet op een klein telefoon. Nee. nee. En, maar de, de dingen waar je op slaat, is dat van hout? Want jullie heten ja. wood en winds. Dus dan ben jij wood en dan ben ja. jij... correct. Uh, uh, Werner Jansen, jij bent dan de winds, dus neem ik aan. Uh, uh, dat klopt, ja. Winds, dat is het Engelse woord. Het uh, zeg maar verzamelwoord voor alle houten blaasinstrumenten. Dus de fluit, de klarinet en de saxofoon. Dus dan hoef ik niet meer te vragen waar jullie, waar jullie duo naam vandaan komt. Nee, dat hebben we bij deze opgelost. <laughs> dat is wel duidelijk. Jullie ja. spelen vandaag muziek van de cd Cycles. En waarom Cycles? Ja, niet waarom jullie van de cd spelen, maar waarom die titel? Nee, nou ja, het is, het is uh, onze eigen muziek. Hè. Dus wij, wij, wij componeren onze eigen stukken. En wij, uh, de muziek uh, die wij maken, die uh, is met name geïnspireerd op, uh, op de natuur... En spiritualiteit ook. Ja. En uh, ja, als je kijkt naar de natuur, dan zie je dat daar uh, allerlei cycli zich voltrekken. Ja, ja, dat zien wij waar hier bij, bij Vroege Vogels wekelijks uh, horen wij en krijgen dat mee. Ik wil straks nog iets meer horen over hoe de natuur een rol speelt in de muziek. En we gaan het nog meer uh, spelen. Uh -huh. Tot zover uh, vast bedankt. En dan uh, tot zometeen nog. De Natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De eerste dopheide komt nu in bloei, net als de gele lis. Uh, verder wemelt het van de juffers en ja, een stuk minder aangenaam ook van de teken. Tekenbeten worden nu uh, overal in Nederland gemeld. Ikzelf ben deze week niet gebeten door een teek, maar wel uh, levend opgegeten door uh, knutten. Was ook niet echt een aangename ervaring. Goed nieuws is er ook te melden uit de Gelderse Poort. Volgens ARK Natuurontwikkeling werden dit jaar al drie zingende mannetjes Grauwe Gors gehoord. Die we net hoorden en nu... Dat is hem. Dat is heel bijzonder, want de Grauwe Gors is bijna uitgestorven in Nederland. In 2008 werd tot nu toe het laatste broedgeval gemeld. Terwijl hier in Nederland zo'n 30 jaar terug nog 1200 paardjes nestelden. Goed, we gaan over naar onze fenolijn, de kalender van de natuur. En dan op de radio. Wat belde u deze week door op 035 6711 338? Mieke drie Driebergen. Ik wil even melden dat de pimpelmeetjes vanmorgen uitgevlogen zijn. Vier stuks. Het vijfde eitje is niet uitgekomen. Jo Hovinga uit Leeuwarden. Ik ben smiddags gaan fietsen naar Cornium, Martenaarstaten. En onderweg, langs de slootkant, heb ik etelijke keren... de paarse en de witte smeerwortel gezien. Met Conny Suverkrop uit Hilversum. Ik heb eergisteren in de zon een prachtige platbuiklibelle bewonderd. Vooral de staart met het prachtige geblokte bruin, lichtbruin randje eraan. Een feest om het te zien. Met Marijke Brunt in de binnenstad van Utrecht. Hier in de binnenstad begint de hondsroos voorzichtig te bloeien. Ik zie drie bloemen en een paar roze knoppen. Het begin van een bloemenzee. Janet Essink uit Koekangen. Ik zag weer eh, de eerste rozenkevers. Maar ook de eerste bloei van het duinroosje. De eerste keer de knobbels waren, een echtpaar met vier kleine pulletjes toch Ach, roerend om te zien, heel erg leuk. Met de familie Bos uit Hoogmare, Drie kleine vijvers in de tuin. Ieder jaar kijk ik er weer naar uit om een zwanenbloem te zien bloeien. Een week geleden zag ik een knopje van deze bloem boven water uitsteken. Goedemorgen, met Leone Villiers dat afkoude. Op zondag een kleine salamander van ongeveer 8 centimeter onder de vergeetmeentjes gevonden. Vandaag hoorde en zag ik de eerste boomleeuwenrik, nabij de Wodanseiken bij Wolfhezen. In mijn tuin vlogen de eerste rozenkevers rond. Anjo Strik van de Wageningse Berg. Met verhaal van Willy Brooders in de beeld. Maandag zag ik in de bermen hier ineens biggenkruid in bloei staan. Hij lijkt op de paardenbloem, maar heeft een langere stengel en het blad is flink behaard. Vandaar de naam biggenkruid. U schrikt me beetje Sluiters. Eh, bij de Floriade heb ik een keep gezien en ik hoorde hem heel vaak hier ook al roepen met het typisch luid van de keep.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 onmiddellijk volledig toegang krijgen tot Haula om daar hun werk te doen. In Haula opende regeringsmilitairen vrijdag het vuur op Syriërs die wilden betogen. VN-waarnemers hebben een groot aantal doden geteld onder wie tientallen kinderen, zegt Rosenthal. GroenLinks had de politietrainingsmissie in Kunduz niet moeten steunen. Dat zei Tovik Dibi vannacht bij BNN op Radio 1. De steun was nodig voor een Kamermeerderheid. De fractie stond volgens Dibi onder zware druk om in te stemmen met de missie. Alleen, Ineke van Gent ging niet akkoord. Eén tegenstem was acceptabel, zei Dibi. Maar volgens hem waren er meer fractieleden die tegen wilden stemmen. In Afghanistan zijn vier NAVO-militairen omgekomen bij aanslagen met bermbommen. Zeker één van hen is een Britse militair. Deze maand zijn in Afghanistan al 33 NAVO-militairen omgekomen. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Het is vandaag zonnig weer en de temperaturen lopen weer flink op. Vanmiddag wordt het 25 tot 27 graden in het binnenland, 22 graden aan zee en gemiddeld 19 graden op de wadden. En waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten tot noorden. Vanmiddag ontstaan er wel enkele stapelwolken en is er vooral in het oosten van het land kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanavond blijft de kans op een bui bestaan. Komende nacht is het droog en helder en koelt het af naar zo'n 11 tot 13 graden. Morgen, tweede pinkse dag, ook veel zonneschijn met hier en daar wat wolken. In de middag in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen is het iets minder warm dan vandaag. En vooral aan zee is het beduidend frisser. Na het Pinksterweekend neemt de kans op neerslag toe... en gaat de temperaturen een flink stuk omlaag. In mijn vak ben ik altijd op zoek naar talent. De stichting MS Research is dat ook. Jong talent om veelbelovend onderzoek te doen...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 Het is vier minuten over half negen. De temperatuur is hier buiten bij het kapitaal opgelopen tot 21,2 graden. Het rat der columnisten roert zich. We geven het te slinger. En top, top. Kom op. Kom ja, hij doet het helaas niet live. En dat, terwijl we laatst nog hebben kunnen zien... dat hij dat verrekte goed kan, live een lezing geven. Zeker als je bedenkt dat 1,2 miljoen kijkers uh, aan de buis gekluisterd zaten... tijdens zijn college over de oerknal. Fysicus Robert Dijkgraaf gaf op Hemelvaartsdag college bij de VARA... in de zogenoemde DWDD University. En het was een uh, groot succes. Daarnaast verscheen vorige week een boek... waarin Dijkgraaf op zoek gaat naar de grootste geleerde... van de vaderlandse geschiedenis... Maar binnenkort laat de prominent wetenschapper en president van de Koninklijke Academie van Wetenschappen... Nederland vergoed achter zich om directeur te worden van het prestigieuze Institute for Advanced Study in Princeton. We vinden het dan ook een eer dat hij voor ons op de valreep nog een column heeft weten te schrijven. Hier is Robert Dijkgraaf. Reincarnatie. Gaat u eens rustig zitten en adem diep in wist u dat een van de luchtmoleculen in uw longen... een grote historische waarde heeft? Jawel, precies datzelfde molecuul ademde Julius Caesar uit... toen in het jaar 49 voor Christus de rivier de Rubicon overstak... en de beroemde woorden Alia Yacta Est sprak. U bent nu rechtstreeks met deze belangrijke historische gebeurtenis verbonden. Maar daar houdt het niet mee op. Een ander molecuul in diezelfde ademtocht... verzucht uw moeder bij de laatste perswee van uw geboorte... En met weer een ander molecuul blus u de kaarsjes op de taart van uw achtste verjaardag uit. Hoe kan ik met zoveel zekerheid zulke sterke uitspraken doen? Door de harde wetten der waarschijnlijkheid en door het onvoorstelbaar grote aantal moleculen in één teugadem... die zich uiteindelijk allemaal in de aardatmosfeer verspreiden. De complete wereldgeschiedenis zit dus op dit moment letterlijk in u. Ik hoop dat u het niet persoonlijk opvat, maar uw eigen lichaam is trouwens een levend museumstuk. Een samenraapsel van antiek en curiosa. Uw allereigenste en onveranderlijke ik wordt voortdurend gesloopt en verbouwd. Het leven van een cel in ons lichaam is kort en bruut. Het DNA wordt zo'n honderdduizend keer per dag aangevallen. en Enzymen zijn continu bezig de gaten te vullen en de boel bij elkaar te houden. Maar lang kunnen ze dat verval niet tegenhouden. Witte bloedcellen leven maar een paar dagen... In een maand is uw huid volledig vernieuwd. In de tijd dat u naar deze kolom luistert... zullen miljarden en miljarden van uw cellen zijn gestorven en vervangen door nieuwe. Het wonderbaarlijke is dat u daar niets van merkt... en tijdens dit groot onderhoud ongestoord kunt blijven doorluisteren. Maar als u ze straks niet helemaal meer de oude voelt, dan is dat begrijpelijk. Deze permanente recycling heeft grote gevolgen. De atomen waar u bestaat zijn namelijk allemaal al eens eerder gebruikt. U draagt duizenden atomen in u van bijna ieder mens die ooit heeft geleefd. Zo zit er een snufje Caesar in u en een wolkje Marie Antoinette. Samen met sporen van alle Egyptische farao's en Chinese keizers. En er is geen enkele reden om ons alleen tot de hogere diersoorten te beperken. In moleculaire zin bent u een wandelend geschiedenisboek van het leven op aarde. Neem bijvoorbeeld dat enkele koolstofatoom in uw linkerpink. Koolstofatomen vinden hun oorsprong in krachtige sterexplosies. Op aarde zitten ze meestal gevangen in rotsen, steenkolen... of, de beter onder hen, in diamant. Daar blijven ze gemakkelijk honderden miljoenen jaren achtereen zitten. Maar soms ontsnapt zo'n atoom. In die korte verloftijd, in de regel maar een paar miljoen jaar... zal het dan in de vorm van CO2 vrij over de aarde zwerven. Opgelost in de oceanen of in de atmosfeer. Maar zo nu en dan zal dit atoom heel even tot leven komen, een onderdeel van een organisme vormen. Misschien eerst in een blaadje van een reuzenvaren, vervolgens in de vleugel van een tropische vlinder en daarna in een haar van een mammoet. Maar nu zit het in uw linkerpink, ongetwijfeld de kroon op het bestaan van dit atoom. Reïncarnatie, kosmische auravelden en spirituele levenskrachten moeten ons verbonden laten voelen met de natuur. De werkelijkheid van de natuur is echter veel gekker. Door uw atomen bent u op dit moment live verbonden... met ieder organisme dat ooit op aarde heeft geleefd of zal leven. En nu mag u weer rustig uitademen. Ja, zo kun je een snufje Julia Julius Caesar en een wolkje Marie Antoinette ook door een saxofoon heen blazen. Dat deed Werner Jansen. Peter Wilms u op marimba van het muzikale duo Wood Wins was dit live gespeeld. Anahata Bajan. Er is nu een... Waarmee u tijdens het boodschappen doen kunt bekijken of u wel een duurzaam product koopt. Het gaat dan om producten met vlees, ei of uh, zuivel erin. Het heet de Superwijzer-app. Een programmaatje voor uw smartphone dat aan de hand van de streepjescode laat zien... of uw carbonaatje of pakmelk wel klimaat- en diervriendelijk is geproduceerd. De app is sinds een paar weken gratis te downloaden. Nu al is aan de hand van die gegevens te zeggen... welke supermarkten op dat gebied min of meer goed scoren. Varkens in Nood is een van de initiatiefnemers van de Superwijzer. Henny Radstaak is met directeur Hans Bai van Varkens in Nood de winkel in. Dan gaan we even naar het varkensvlees. Ja, dat is biologisch. Is dat servlaat of zo? Ja, Servelaat. Voor op ja. de boterham. En dan moet ik even hier op de knop drukken scannen. En hij... De barcode, de streepjescode. Hij herkent de barcode, de streepjescode meteen. En dan verschijnt er op de telefoon. De totaalscore. En de totaalscore valt wel tegen voor biologische servalaat van Albert Heijn. Dit is 5,5. Hoe komt dat? Nou, dierenwelzijn is goed. De schadelijke stoffen zijn ook goed. Maar op de andere twee criteria, natuur, milieu en klimaatverandering... scoort hij een onvoldoende. Een rood balletje. Een rood balletje. Dat is een 5 voor het verlies aan biodiversiteit... Dat is de, bijvoorbeeld de hoeveelheid uh, grondstoffen die er gebruikt worden, de hoeveelheid veevoer. Biologische varkens gebruiken ook vaak uh, veevoer afkomstig voor een deel van soja. Uit Zuid-Amerika? Uit Zuid-Amerika. En dat is heel erg uh, milieubelastend en het verandert ook het klimaat. Uh, dus eigenlijk wat wij hebben uh, gevonden, althans wat CE Delft, het ingenieursbureau, voor ons heeft uitgerekend... is dat soja, en dan met name de niet-gecertificeerde soja... De belangrijkste factor is bij klimaatverandering en bij het verlies aan natuur. Als je kijkt naar vlees, zuivel en vleesvervangers. Maar het is eigenlijk gek, want dan denk je, ik koop biologische servlaat met drie sterren beter leven. Een logo van de dierbescherming, een eco En dan is het eigenlijk toch niet goed voor het milieu. Ja, nou ja, dat is iets wat, uh, wat die supervisor heel goed aangeeft. Is dat je dus uh, producten kunt hebben die het heel goed doen op dierenwelzijn. Hè. Bijvoorbeeld deze uh, servelaatworst. Die, uh, die is ook goedgekeurd door de dierenbescherming, als ik het zo, zo mag. Ja, het logo staat erop en dat zit ook verwerkt in jullie app, denk ik. Onze deskundigen hebben dit dierenwelzijn beoordeeld op een 8. Dus dat is uh, behoorlijk hoog, voor biologische varkens. Maar ja, er zit, uh, vaak zit er een, een, zitten er ook nadelen aan dat het dus slecht kan zijn voor het klimaat. En dat het slecht kan zijn uh, voor, voor de natuur. De biologische serflaatworst bestaat niet alleen uit biologisch varkensvlees... maar het bestaat ook nog uit rundvlees. Dat staat op de verpakking? Dat staat op de ingrediëntenlijst. Dat staat ook in jullie app? Dat staat ook in de app. Dus, um, dus de score voor biologische uh, serflaatworst... wordt bepaald door 14% rundvlees... 81% biologisch varkensvlees... en 5% overig. Dat die score waarschijnlijk slecht is op het gebied van klimaat en... Uh, en uh, natuur en milieu komt waarschijnlijk door het rundvlees. Omdat dat, dat haalt de score van varkensvlees weer omlaag Hoe komt dat? Omdat uh, rundvlees, runderen, die produceren heel veel methaan. En de methaan is een heel uh, sterke broeikasgas. Is veel sterker dan CO2. Um, en door dat broeikasgas heb je bijvoorbeeld een hele slechte score voor klimaatverandering. Maar om het even plat te zeggen, die varkens scheiden toch ook? Die varkens scheiden ook, maar die scheiden op een andere manier. En dat komt omdat ze... Uh, varkens zijn geen herkauwers. Uh, koeien zijn herkauwers, net als schapen en, uh, en uh, lammeren. En met name die herkauwers, door het fermenteringsproces uh, in, de, in de magen. ontstaan heel veel methaan. In elk geval is wat betreft uh, het verlies aan biodiversiteit. Scoort biologisch beter dan gewoon varkensvlees. Ja, zo, even, laten we even de proef op de zon nemen. Dan nemen we even de gewone cervelaat. Ja, kijken, kijken of wat, eh, die. Uh... Kijk, we hebben nu een andere servelaatworst gescand. Dat is een gangbare servelaat. En die scoort een stuk slechter dan die vorige, van die biologische. 3,5. Deze heeft een 3,5 en scoort op alle criteria. Op dierwelzijn, op natuur en milieu, op klimaatverandering... en op schadelijke stoffen scoort die een onvoldoende. Alle vier een rood bolletje. Alle vier een rood stoplicht. En, uh, en dan uiteindelijk dus ook een uh, overholscore die, die niet goed is. Dan nou hebben jullie door onderzoeksbureau CE 17.000 producten, uh, laten onderzoeken eigenlijk veel meer, maar er zitten 17.000 producten in deze Supervisor, in deze app. Wat kun je nu zeggen over de supermarkten? Welke scoren goed en welke scoren minder goed? Ja, uh, het aardige is dat Supervisor dus niet alleen de, de, de producten scoort, maar we kunnen door de database te gebruiken ook supermarkten onderling vergelijken en alle producten met elkaar vergelijken. Als we kijken naar de supermarkten, dit zijn nog voorlopige scores... want het definitieve rapport moet nog uitgebracht worden. Ja, niet verrassend is dat Ecoplaza het beste scoort met een 7 gemiddeld. Die hebben natuurlijk voornamelijk of eigenlijk alleen maar biologische producten? Die hebben voornamelijk biologische producten... want er zitten ook nog wel niet-biologische ingrediënten vaak tussen. En Ecoplaza scoort nu het beste en die hebben een, een, een ruime zeven. En dan vervolgens euh, hebben we de Spar met een 5,6. Dus nog net een voldoende. En Dekenmarkt met een 5,5. Het zijn nog even voorlopige cijfers. Hoe betrouwbaar zijn die cijfers nou waar jullie gebruik van maken? C. Delft doet ook onderzoek voor het ministerie van Landbouw. Voor de ministeries voor de grote bedrijven in Nederland. En die zijn volstrekt onafhankelijk. En die laten zich echt niet voor het karretje van varkens en nood of gameplay spannen. Die hebben echt wat CO2-uitstoot betreft alles meegerekend. Het transport bijvoorbeeld, de verpakking. Ja, de, de berekeningen die zijn werkelijk zeer minutieus. Dus dat begint met uh, waar komt het veevoer vandaan? Uh, is daar uh, bos uh, voor verloren gegaan? Wat voor soort bos? Uh, Hoe worden de dieren gehouden? Hoeveel eten ze? Uh, staan ze buiten? Hoeveel ruimte hebben ze? Um, tot en met het energieverbruik van de slachterij aan toe. Alles zit erin. Alles is doorbrekend. Waar doet de directeur van Varkens Nood zelf de boodschappen? Ik doe mijn boodschap bij Eco Plaza en bij Albert Heijn en bij C1000. Maar ik ben natuurlijk wel uh, kieskeurig in wat ik uh, kies. En ik neem altijd de superwijzer mee om te kijken of ik, wel, uh, of ik het wel het recht eind heb. Wat is een tuin zonder libellen en waterjuffers? Nou, ze zijn niet moeilijk te lokken, maar u moet er wel wat voor doen. Een vijver aanleggen bijvoorbeeld. Grote kans dat de vuurjuffer of azuurwaterjuffer zich dan laat zien. Maar de variabele waterjuffer bijvoorbeeld weer niet. Die houdt wel van water, maar niet van een vijver. En hoe zit dat nou precies? René Manger doet al jaren onderzoek naar libellen en waterjuffers... en probeert op deze vraag een antwoord te vinden. Maar eerst gaan we naar zijn tuin in Assen, waar hij, hoe kan het ook anders, een paar vijvertjes heeft. Jeanette Parremoor kijk mee. Nou, je ziet heel veel uh, onderwaterplanten, hè? Die, uh, die zuurstofplanten mm -hmm. daar. Dat is allemaal hoornblad. Dat is heel belangrijk voor je, voor je waterkwaliteit uh, van je vijver. Dus ja? die, al die plantjes die geven allemaal zuurstof af. Daar zie je waterdrieblad. Die kwam met die enorme mooie witte bloemen. En daar kikkerbeet. Dat zijn die kleine ronde blaadjes die je overal op het water ziet uh, drijven. Ik heb als gehoord: als je de waterkwaliteit goed wil houden, moet je geen vissen nemen. Klopt. Die heb ik er ook niet in. Nee. Want anders, uh, ja, kijk, als je echt iets van uh, libellen of kleine insectjes wil hebben in je tuin. Dan uh, zijn die vissen die eten gewoon uh, stelselmatig alle larven en eitjes uh, op van uh, alle organismen. Dus. Wij zeiden het al, libellen. Daar zijn we dan natuurlijk op zoek. Hè? En dan speciaal ja. naar de azuurwaterjuffer. Ja. Nou, ik, uh, <laughs> ik zal eens even kijken of ik iets kan zien. <laughs> het, is, het, het weer zou uh, het uh, goed resultaat moeten opleveren. Het is lekker weer. Het zonnetje schijnt. Is. Hoe zijn ze nou? Ja, ik zie ze niet. Mm -hmm. nee. Maar ik heb dus wel de vuurjuffer al gezien gisteren. En er zijn drie waterjuffersoorten die eigenlijk altijd wel aantreft door heel Nederland heen. Die zijn algemeen. Dat is lantaarnetje, vuurjuffer en azuurwaterjuffer. Die kun je echt wel bij elke vijver aantreffen. Ja. En waarom gaan die nou juist zo graag bij een vijver zitten? Nou ja, die houden dus blijkbaar van die kleine wateroppervlaktes... waar ze dus relatief beschermd zichzelf ook weer kunnen voortplanten. Dus als je vooral die veel onderwaterplanten hebt... dan bied je natuurlijk heel veel mogelijkheid om, om eieren af te laten zetten. En de larven kunnen zich daar mooi in verschuilen... Hè? In, die, in, die, in die enorme waterplanten hoeveelheid die daar onder water zit. Mm -hmm. Dus dat biedt allemaal hele goede mogelijkheden voor die, voor die waterjuffers. Ja. Dus als je nou een tuin met libellen wil hebben... Ja. dan moet je in ieder geval beginnen met uh, een vijver aanleggen. Ja. kijk, die vijver daar, die mm -hmm. dat is uh, relatief grote. Ja. Die heb ik dus van de winter ingegraven. Nou, moet je eens kijken wat daar nu al in zit. Ja. En daar heb ik heel, niet veel aan gedaan, hoor. Mm -hmm. Ik heb gewoon uh, wat waterplankjes uit de ene vijver daarin gedaan. Die hoornblad, Nou, mm -hmm. dat, dat zijn drie strengetjes geweest die ik erin gedaan heb. Mm -hmm. Nou, dat is dus nu al een beetje een, een, een wolk van planten aan het worden... Ik heb wat kikkerbeten overgezet en een paar planten in de rand. Dus wat heel belangrijk is, als je een leuke vijver wil hebben... dat vinden kikkers ook heel leuk... <laughs> dat je een soort oeverzone hebt, hè, waar, wat een beetje laag is. Een beetje ja. laag water, dat heb ik, kun je hier mooi zien. Hier staan allemaal de grote boterbloemen. Deze rand is ja, zeg maar zo diep, 10 centimeter diep. Nou, kikkers vinden dat heerlijk om, uh, om tussen te gaan zitten. Maar wel waterplanten dus? Hè? We gaan even weer naar de libellen. Dat, ja. dat, dat is wel belangrijk. Ja. Wat ook heel belangrijk is, dat, kijk, dat zie je hier ook, ik laat altijd gras een beetje lang groeien. Ja. Als je, het gebeurt dus als uh, waterjuffertjes uitsluipen, willen ze graag langere sprieten hebben... om op te gaan zitten en dan uit te komen. En dat geeft natuurlijk bescherming. En als ze bij het water willen zitten, hebben ze ook genoeg materiaal om, om op te gaan zitten. Dus zo trek je ze ook aan bij je eigen vijf en kun je ze ook mooi bekijken. Ja, want libellen zijn natuurlijk prachtig, hè? Uh, als ja. waterjuffer hoe zit die eruit? Die is ja, blauw eigenlijk. Licht-lichtblauw. Mannetjes zijn lichtblauw. Vrouwtjes zijn, uh... komen in twee kleurvormen voor, trouwens. De ene vorm die is heel donker. En de andere die lijkt op een mannetje. Ja, men denkt dat dat is omdat... Uh, als er nou een vrouwtje op een mannetje lijkt... dan gaan die mannetjes die vrouwtjes niet zo gauw pakken. En dat scheelt in de energie. Ja. Ja, maar ze moeten zich toch voortplanten? Ja, ja, eigenlijk wel, maar dat, omdat er zoveel zijn oh. en het leven is kort hè, van een echte libel. Dat... Dus dan moet het ook gebeuren eigenlijk. En die variabele waterjuffers vinden we die dan hier ook in de tuin? Nee, variabele waterjuffers eh, bij dit soort kleine vijvertjes eh, komen ze niet op af. En je weet, weet niet je... waarom niet? Nee, dat is ook niet echt helemaal duidelijk. Heb je een plek waar ze komen nog Ja, er is een ven eh, hier in de buurt waar beide soorten eh, naast elkaar voorkomen. Zullen we daar gaan kijken dan? Is goed. Ja? Oh, kijk. Nou, dat zou je het hebben. Ach, Oh kijk. ja. Is dat hem? Is een vrouwtje azuurwaterjuffer. Ja, blauw, inderdaad. Blauw borststuk, zie je. En een donker gekleurd achterlijf. Ze dus zit nou op het blad van een. Uh, dat is een do uh, dotterbloem. dotterbloem, ja. Ja. ja. Zie je, mooi, hè? Ja. Kijk, het, het borststuk is zelfs nog een beetje wit. Dat betekent dat het nog een jong exemplaar is. Het okay. wordt straks uh, blauw of groen. En, uh... Vandaar die naam, hè? Nou goed, ik heb er een beeld van, hoe ze eruit ziet. Ja. Dan gaan we nu naar de variabelen kijken. Uitstekend, lijkt me een goed plan, ja. ja. Nou, we zijn een uh, paar kilometer verderop, hè? Ja, Nationaal Park Denza. Ik heb hier nu uh, al een aantal jaren de libella geïnventariseerd. Ik zie nu ongeveer op 34 soorten die uh, zijn tegengekomen, dus. Je staat hier klaar met een uh, ja. groot schip, net laarzen aan, we gaan ja. het water in. Ja, ik ga wel even de waterrand in, dan kunnen we ja. mooie. Uh... Nou, je ziet het al meteen, ja. hè, hier uh, boven het water. Mooi, het, het wolkt hier gelijk al rond. Uh... <laughs> ja, ik ga jou even het verschil laten zien tussen een azuurwaterjuif en een variabele. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Want eigenlijk zijn ze natuurlijk uh, zo op het oog hetzelfde, maar er zit toch wel wat verschil in, hoor. Ja, die variabele is ook blauw met streepjes. Ja. Maar de variabele is gewoon, ja, de naam zegt het dus al, heel gevarieerd uh, qua tekening. Oh. En dat zal ik zo even laten zien. Dat maakt het wel een beetje moeilijk, hè? Is het ook. Het is niet uh, dat je zegt van ik heb nog nooit naar waterhiervers gekeken. Ik ga even gezellig uh, daaraan beginnen. Dat is toch even, ja. ja, je moet toch wel wat ervaring hebben. Wordt even wat, wat gevangen. Jeetje, Muna. Ik wilde wel het water even vinden nou, met jou. Het is ook nog een variabele, dus dat komt oh, mooi Nou, uit. wat Kijk. prachtige kleur blauw. Nou, je ziet hier dat borststuk. Hè? Dat, ja? is, dat, dat is bij die variabele vaak veel zwarter. Daar zie je nog net twee dunne blauwe streepjes lopen. Mm -hmm. En bij de azuur is dat gewoon een doorlopende blauwe streep. Ja. Nou, het achterlijf heeft dus elk segment, hè? Ze hebben dus tien segmenten heeft het achterlijf. Mm -hmm. En elk segment heeft dus blauw en zwart. Nou, en die varieert gewoon per individu. Mm -hmm. En bij die variabelen varieert dat dus heel erg. En bij azuur uh, amper. Die want want hoe kan een variabele er dan ook uitzien bijvoorbeeld? Nou, dat, uh, dat die meer blauw heeft bijvoorbeeld. Ja. En dat ook het borststuk lijkt op dat van een azuurwaterhever. Mm -hmm. Dus kijk, en daar zit dus eigenlijk de de moeilijkheidsgraad. Yes. En bij de vrouwtjes is het nog uh, lastiger. Want die vrouwtjes van zowel variabel als azuur... kunnen exact op elkaar lijken. Dan kun je alleen nog naar zo'n halsschildje kijken. Ja. Mm. Dat, dat vergt natuurlijk toch wel even uh, ja, ja. wat meer. Nou, ik ga eens even kijken. of ja? we nog wat verder op uh, kunnen kijken. Lekker modderig poeltje. Ja, de waterstand is wel hoog. Ja. ja. Dat dat wel heel handig, René. Dit is dus de azuur. Ja, ik wou net zeggen, zeg het niet. dan moet ik het raden. Oh, hebben. sorry. Het is een onwaarschijnlijke kleur blauw dit. Mooi, hè? Ja. Heel mooi uitgekleurd blauw. Ja. Het is anders blauw dus dan uh, variabelen. Maar op kleur determineren is het wel vaak lastig, omdat het ook een beetje toch ook weer per individu verschilt. Dus. Maar je ziet duidelijk dat deze meer blauw heeft hè, op het lijf. Absoluut, ja. ja. En deze varieert dus heel weinig. Al die mannetjes zien er ongeveer hetzelfde uit, qua tekening. Ik ga hem loslaten, hij heeft al zo weinig tijd. Hè? Ja, hij moet opschieten. Gratie. Partytime. zien. Party time. René Manger was dat over de azuurwaterjuffer. Wilt u nou weten hoe u zelf een libelvriendelijke tuin kunt aanleggen? De Vlinderstichting helpt u graag op weg. Kijk op tuinreservaten.nl. Nou, Dick de Vos heeft zo'n grote koffer met allerlei open opengeritst. Ik ga zo meteen met hem praten, maar hij zit hier klaar met een kammetje. En wat doe je daar dan mee? Overal kun je gliden. Vogelgeluiden meemaken. Dit is het geluid van de kret. Wat zei je nou net? De krekskrekse. De, Kre de kwartelkoning. De kwartelkoning. Krekskrekse is een latijnse naam. Zometeen meer uh, vogelgeluiden. De Radio 1 Sportzone. negen weken lang, elke dag van 10 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. Van de voorzitter. De mix van nieuws en sport. The world is watching what we do here. Alle nieuws, uit binnen en buitenland. Ah.